De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft gebeld met zijn Russische collega Lavrov. Dat is voor het eerst sinds afgelopen zomer. De twee hadden het onder meer over Evan Gerskovich, de Amerikaanse journalist die in Rusland vastzit op verdenking van spionage. Blinken drong er bij Lavrov op aan om hem onmiddellijk vrij te laten. Lavrov zou daarop hebben gezegd dat Amerika de kwestie niet moet politiseren overleg tussen Russische en Amerikaanse diplomaten komt sinds de inval in Oekraïne bijna niet voor. Bij een ernstig ongeluk in de buurt van Vliegveld Teuge is een parachutist om het leven gekomen. Volgens de politie is het een 49-jarige man uit Utrecht. Er is verder nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een weg tussen Apeldoorn en Twello. Meerdere hulpdiensten kwamen daar naartoe. De FC Groningen heeft op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-1 verloren. Daarmee komen de Groningers dichter bij degradatie. De FC Utrecht verspeelde ook opnieuw punten tegen FC Volendam. Door drie afgekeurde goals van Utrecht bleef het 0-0. Feyenoord heeft vanmiddag een grote stap gezet naar de landstitel... door met 3-1 te winnen van Sparta. Ajax speelde 0-0 gelijk tegen go Ahead Eagles. Daarmee is het verschil tussen koploper Feyenoord en de nummers 2 en 3. Ajax en PSV nu 8 punten. Het weer, vanavond en vannacht, is het helder. Landinwaarts gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Morgen zonnige dag, maar wel een frisse noordoostenwind en 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Pies van Radio Show 1536 hier op ZFM. Mijn naam is of Veugel en uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuws muziekprogramma, een uniek programma. Zeker als we kijken weer naar de albums die weer binnen zijn gekomen afgelopen week. Wat dacht je van een echte? is echte cd. Ja, en dat gebeurt heel, heel weinig dat ik nog uh, cd's krijg. Uh, maar Al die stu stuurt mij graag vanuit München, want daar woont hij. En uh, toch nog cd'tjes. Zo een keer per jaar ongeveer. Trends heet het nieuwe album. Daarna gaan we een beetje op de tour van het water. Ocean Dreaming Ocean van David Darling en Hans Christian. Dus even kijken aan het thema water. Dat houden we vast ook bij Kerani, onze eigen Nederlands artiesten The Water of Life en het Track Sunset Lake. En Kerani is een van de topartiesten van Nederland als het gaat om nieuw aids muziek. Een andere topartiest is Arts Patient. PJ, ja, de achternaam weet ik kan het niet zo goed uitspreken. Moet je maar even kijken op peacefulradio.info. Unknown, zo heet dat album. Track 11: Summertime is de track die we en dat is een klassiekertje natuurlijk, maar hij vertolkt het op een prachtige wijze. En de laatste track: Rain Tribe van Elion. En dan hebben we het wel een beetje gehad met het water, geloof ik. Is um, even kijken, we sluiten in ieder geval af met de Living Earth Show. Zo noemen deze mensen zich. En het is uh, het album Music for Hard Times. En dat was 2022 waar deze muziek allemaal vandaan kwam. Ik wens je heel veel luisterplezier.